Middernacht, woensdag 30 mei, door Almegens met het NOS-journaal. De Europese Commissie adviseert Nederland om de hypotheekrenteaftrek helemaal of deels af te schaffen. Dat meldt de Volkskrant. De aanbeveling zou staan in een advies dat morgen bekend wordt gemaakt. Volgens Brussel zijn de hoge huizenprijzen in Nederland mede veroorzaakt door de gunstige fiscale behandeling van hypotheken. De hypotheekrente zou moeten worden afgebouwd om een implosie van de huizenmarkt te voorkomen. In het vijfpartijenakkoord is afgesproken om de renteaftrek alleen voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken af te schaffen. Alle 27 EU-landen krijgen morgen advies van de Europese Commissie over hun economie en begroting. Het Noorse zeiljacht dat werd vermist is terecht. Aan het eind van de avond is er radiocontact geweest met het jacht Kohengi en alles aan boord bleek in orde. Het schip bevindt zich ergens tussen Denemarken en Noorwegen. Het jacht had gisteren moeten aankomen in de Noord-Deense kustplaats Hans de Holm, maar dat gebeurde niet. Daarop begonnen de autoriteiten in Denemarken, België en Nederland een zoektocht. Het is niet duidelijk waarom de bemanning niet eerder heeft gereageerd. De Britse politie heeft de ouders opgepakt... van de zes kinderen die deze maand omkwamen bij een woningbrand in Derby. De ouders worden verdacht van moord. Ze zouden hun woning zelf hebben aangestoken met benzine. De kinderen tussen de vijf en dertien lagen te slapen toen de brand uitbrak. Een emotionele persconferentie bedankte de ouders de reddingswerkers voor hun dappere maar vergeefse hulp. De ouders werden vandaag opgepakt op basis van technisch onderzoek. Op het tennistoernooi van Roland Garros is Serena Williams in de eerste ronde uitgeschakeld. De Amerikaanse tennister, die als vijfde was geplaatst, verloor in drie sets van Virginie Razzano uit Frankrijk. Het is voor het eerst in de carrière van Serena Williams dat ze in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi is uitgeschakeld. Razano speelt in de tweede ronde tegen de Nederlandse Aranska Rus... die de Amerikaanse Jamie Hampton uitschakelde. Bij de mannen staat Robin Haas in de tweede ronde. Hij komt uit tegen de Wit-Rus Joesny. Het weer. Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. En is het overwegend droog. De minima liggen rond 7 graden. Overdag zijn er wolkenvelden met af en toe zon en een kleine kans op een bui. Het wordt 15 graden op de Wadden, 21 graden in Limburg. Dit was het NLBS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kielijn Plag. Goedenacht, hartelijk welkom bij Casa Luna. Iedereen had er vroeger volgens mij wel eentje in de klas zitten. Zo'n jongen of meisje die alles wist, ongezegend al nooit ergens moeite voor hoefde te doen. Die altijd als eerste klaar was met het rekenwerk of met het hoofdstuk lezen. Kortom, Iemand die irritant slim was en waar je daarom ook ontzettend jaloers op diegene was. Maar heeft dat slimme kind het nou altijd zo makkelijk? Nee, is het antwoord. En nu ik als volwassene daar ook met wat meer afstand naar kan kijken, dan begrijp ik dat ook. En daarom is het volgens mij heel fijn dat er deze week eindelijk een boek uitkomt... dat helemaal gericht is op hoe je als leerkracht, hoe je als ouders misschien ook... om moet gaan met die hele slimme, talentvolle hoogbegaafde leerlingen. Handvatten voor talentonderwijs, noemt de schrijver Tel Koen het. En dat is ook mijn gast van vannacht. Tel, welkom. Ja, dankjewel. Hallo. Zeven Uitdaging is het officiële titel hè, van ja. het boek. Met uh, heel erg ja, praktisch gerichte tips eigenlijk. Hoe je als, vooral als leerkracht op moet gaan... met hoogbegaafde of zeer talentvolle kinderen. Je noemt het talentonderwijs. Ja. Is dat een bewuste keuze om talentonderwijs te zeggen... en niet gewoon voor hoogbegaafden? Ja, nee. Wat ik heel erg gemerkt heb, is dat je... Um... Heel lange discussies hebt over hoogbegaafdheid in de definitie. Dat wordt dan vaak weer aan IQ gekoppeld. En eh, hoe, ik geef een opleiding, en dan praten we echt een dag lang alleen maar over al die verschillende definities, hoe ze elkaar tegenspreken en hoe het heel moeilijk is om op basis daarvan iemand te begeleiden. En waar ik heel erg naar zoek is van hoe kun je nou gewoon zo'n kind verder helpen. Ja. En, daarin zoeken we dus vooral van welke talenten heeft het kind. Maar die zijn ook vaak veel breder dan alleen maar wat er eigenlijk met IQ gemeten wordt. En het zijn dan dus ook alleen niet... maar slim zijn. Ja, precies. Ja. Dat wordt eigenlijk heel beperkt bekeken. En vooral vaak op, op taal en rekenen, zeg maar. Een beetje het analytisch vermogen en je, je linguistisch vermogen. Maar er zijn nog veel meer talenten die iemand kan hebben. Plus dat er ook nog eens een keer... Er wordt hoogbegaafdheid vaak bijna vanuit een soort keurmeesterschap gebruikt. Jij bent niet hoogbegaafd, dus je hebt ook geen begeleiding nodig. Terwijl misschien kinderen die wel slim zijn, maar waar het er niet uitkomt... eigenlijk veel meer hulp nodig hebben. Ja, want ik zei, hebben ze het altijd zo makkelijk? Nee, dat is dus, je zou denken... Pff. Hun gaat alles makkelijk af, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Nee, ja, de praktijk is dat het schoolsysteem helemaal niet op ze ingericht is. We zijn in Nederland zijn we als land heel erg in ons onderwijssysteem op dat midden gericht. En nou ja, sinds een aantal jaar zijn we ook heel erg die onderkant aan het helpen. De rugzakkindjes, mag ik het zo zeggen, ja, die dat, vaak problemen vaak... hebben en ja. dus extra begeleiding krijgen? Absoluut. Alleen aan de bovenkant. Weet je, nou ja, te, te veel intelligentie klinkt een beetje als te veel geld. Weet je, zegt ja. de, de hoogste categorie dat de problemen die je zou, zou kunnen hebben. Ja. Maar ja, wat nou als je constant onderbegeleid wordt? Weet je, Op het moment dat jij. Um, ik maak vaak relaties aan sport omdat je je daar wat beter wat bij voor kan stellen. Mm -hmm. Stel je dat je in je hebt om de allersnelste hardloper ter wereld te zijn, maar vervolgens kom je bij een groepje negenjarigen die rondje aan het rennen is rond een track. En die kun je vast wel voorbij rennen. Maar goed, dat stimuleert je op geen enkele manier om ja. harder te lopen. Je gaat er ook geen nieuwe technieken van leren of dat, dat is geen uitdagende omgeving die je gaat helpen. Het maakt je niet beter en je krijgt ook niet veel meer loon. Nee, precies. Want als je dan dus inderdaad constateert... dat je volgens acht jaar lang onder je niveau aan het presteren bent... dan is het heel lastig om daar in één keer naar boven toe te komen. Ja. En wat je zo dus eigenlijk ziet is dat de basisschool... eigenlijk heel erg op dat midden, nou ja, zoals ze dat noemen, havo, zeg maar de laag-Havo-hoog-VMBO-niveau ingesteld is. Maar elke leerling die naar het VWO toe gaat... die is over het algemeen eigenlijk het grootste deel van zijn basisschoolperiode al onderbegeleid. Ja. Hoe, hoe zit het met jou zelf eigenlijk? Hoe slim ben jij? Hoe slim ben ik? Wat is jouw officiële IQ? Mijn officiële IQ. Het <laughs> ligt een beetje aan welke test je gebruikt. Ik ben ooit een keer Ze dus is boven de 150. En, wow. zou dan... en 160 is het maximum? Ja, dat, zijn, dat ligt een beetje aan... Uh, uh, IQ is eigenlijk een soort middel om te bepalen... 1 op de hoeveel mensen is zo slim. Okay. En bij een IQ van uh, 130 dat is het ongeveer 1 op de 45 mensen. Bij een IQ van 1 op 50 zit je op 1 op de 5,5, 1 op de 6.000 mensen. Dus dat je... Van die 6000 mensen is er maar eentje, heeft een IQ van boven ja. 150. Dus het kan op zich nog wel hoger. En hoe groter een land is, want het is vaak aan de land gerelateerd, hoe hoger die IQ in feite kan worden. Maar goed, mensen boven de 130 worden al als, als wat slimmer dan gemiddeld gezien. Nou, boring, ja. ja. Mensen boven de 150, dan mag je jou wel hoogbegaafd noemen. Ja. Nou ja, dat is ook wel een van de redenen waarom ik dan wat moeite heb met die term hoogbegaafd of IQ. Ik heb want een andere IQ-test niet test ook gedaan. Begaafd? Nou ja, ik, ik vind het niet zo heel relevant of je nou hoogbegaafd bent of niet. Ik ben vooral aan het zoeken naar, weet je, van, van mijn lijfspreuk is... breng het beste naar boven in jezelf en in elkaar. Wat gaat je nou helpen om gelukkiger te worden en beter tot je recht te komen? Ja. En dat zijn eigenlijk de enige twee relevante vragen. Niet of je nou officieel een labeltje hoogbegaafd of niet hebt. Ja, want dat is het een beetje, want dan zou je ook gelijk het labeltje erop pakken, Wat vaak wordt gezegd, hoogbegaafde kinderen. Dat zijn nou niet de meest sociaal begaafde kinderen. Dus dat je IQ hoog is, je EQ emotionele uh, consciënt dan weer lager is. Ja, maar, maar ik dat moet zeggen, dit gesprek uh, gaat tot nu toe aardig goed. Dus... Ja, het valt niet tegen. <laughs> dus dat, <hè? laughs> dat, je dat kunnen komen? we bij deze, <laughs> kunnen we dat gelijk schrappen, zeg maar. Ja. Dat vooroordeel wat er is. Nou ja, dat, het lastige daarmee is ook nog eens een keer van... Um, is het daadwerkelijk lager of is het hoger en schat het verkeerd in? Ja. Je, een van de verhalen die dan vaak naar boven komt is... Um, dat een kleutertje, die veel slimmer is dan de andere kleutertje... die besluit van, hé, hey, ik wil graag met Marietje gaan spelen. Dus hij loopt om half negen ochtends naar Marietje toe. Vanmiddag om half drie gaan wij samen spelen. Hij is de enige die snapt. Op dat half drie bestaat en dat dat het einde van de dag is. Marietje zegt, ja, dat lijkt me leuk, weet je, komt helemaal goed. Maar tijdsbesef einde... is er dan nog niet bij de tegen andere kinderen? Tijde, tegen het einde van de dag is Marietje helemaal vergeten... dat ah, het ooit gevraagd okay. is. Dus iemand anders vraagt, wil je komen spelen? En zij huppelt vrolijk met het andere kind weg. En daar staat ons slimme kleutertje te stampen. met yes. zijn opmerking, ik wil zo graag met Marietje spelen. En de juf die kijkt ernaar en zegt, ja, kind gaat met iemand anders spelen... staat meteen op de grond te stampen. Weet je, toch Al een beetje emotioneel achterliggend zodat hij juist eigenlijk veel meer ja. besef heeft uit van tevoren gepland, wat hij wilde hebben en, en hoe hij dat voor elkaar krijgen. En is helemaal niet krijgen. minder sociaal. Ah, meer sociaal ja. eigenlijk. Ja. Ja. Alleen omdat dat dan dus verkeerd geïnterpreteerd wordt, wordt hij dan behandeld als minder sociaal. En dan loop je dus ook het risico dat je daar vervolgens naar, naar behandeld wordt. En dat, ja. dat er daar allerlei. Problemen optreden. En zelf ook naar gaat handelen dan uiteindelijk? Ja, in feite wel. Ja. Want dan, ja, dan krijgt hij te horen dat hij zich niet, niet zo boos moet maken. Dus dan houdt hij zich maar in. En dan, nou ja, dan krijg je allerlei hele ingewikkelde processen. Ja. O, is was bij mij ook niet altijd even soepel verlopen. Want op een gegeven moment ben ik met mijn twaalf dan getest en toen zou ik dat IQ uh, is, is dat daar uitgekomen. Waardoor ze eigenlijk zeiden: van nou, je bent nu misschien chronologisch, ben je dan twaalf. Maar uh, cognitief zou je eerder in de buurt van 18, 19 komen. Wow, dat is wel echt een je... bizarre verschil, toch? Terwijl je motorisch ja. en sociaal uh, emotioneel eerder in de buurt van zeven of acht komt. Dat is echt een enorme discrepantie ja. die, tussen, die twee, uh, tussen die twee onderdelen. Ja. Heeft dat voor jou tot veel problemen ook geleid? Ja, heel veel. Ik ben heel veel gepest op de basisschool. Echt een heel moeilijk sociale aansluiting, wat ook achteraf wel te begrijpen is. Als je zo'n gat hebt, dat je cognitief op een heel ander niveau zit. Terwijl je op een ja. andere, niet ook gewoon met kinderen kunt gaan voetballen, zeg maar. En uiteindelijk mijn middelbare school. Ik heb drie middelbare scholen versleten, voordat ik uiteindelijk na acht jaar nog net wel mijn gymnasium gehaald heb. Maar terwijl in die, uit die IQ-test bleek dat ik vooral goed in analytisch denken zou moeten zijn. Dus wiskunde zou echt mijn vak moeten zijn. Ik ben uiteindelijk geslaagd met een 2,7 voor wiskunde op mijn eindexamen. Wow. Dat is ook niet het meest indrukwekkende punt. Dat is niet punten. echt geslaagd ja. daarmee. <laughs> ik zeg. Maar dat heeft mij ook echt die vraag opgeroepen. Van hoe kan dat nou? Ja. Hoe kan iemand zo'n talent hebben, maar toch zo'n zo waardeloos resultaat? Dus het komt echt uit persoonlijke motivatie voort, zeg maar, dat jij ja. andere kinderen nu... Wilt helpen? Doe oud ben je zelf? Ik ben, nog nu, Ik ben nu 30. 30, ja, ja, ja. ja precies. Dat boek, dus de zeven uitdagingen, dat komt deze week komt dat uit. En je begeleidt sowieso scholen met je bedrijf Novilo... Hè? hoe ze om moeten gaan met hele talentvolle kinderen. We gaan het in Casaluna tot twee uur hierover hebben... waar je zelf tegenaan kunt lopen als je zelf heel slim bent of hoogbegaafd bent. Waar je als omgeving tegenaan kunt lopen, als leerkracht of als ouders. En vooral dus hoe je daarmee om kunt gaan. Ik zei hotel blijft tot twee uur. Dus dat betekent dat u na één uur zelf met hem in gesprek kan gaan... als u dat fijn vindt of als u vragen heeft... Uh, als u dat wilt, dan kunt u nu alvast uw telefoonnummer mailen... naar Casaluna@ncv.nl, Of vanaf kwart voor één ook bellen met 0800-1121. Uh, kijk sowieso even op onze Facebookpagina. Kazaluna, of dat is dan facebook.com, moet ik netjes zeggen. Slash ncv. Want er staat ook het filmpje op van, uh, over de zeven uitdagingen... over het boek van jouw hotel. Dat hebben we eventjes op onze Facebookpagina uh, gezet. Tof. Ik zat te denken, alles begint natuurlijk met het herkennen... van het feit dat een kind zich anders gedraagt of, of hoog, nou, hoogbegaafd is, slimmer is dan de rest. En ja. dat is volgens mij al heel lastig om dat gelijk te zien... zowel als ouders ja. en als leerkracht. Ja, en heb dus natuurlijk sowieso het probleem van ouders uit... is dat je, je enige referentiemateriaal wat je hebt zijn je eigen kinderen. En nou dat is toch een behoorlijk genetisch component, een erfelijk component in. Dus als ouders hoogbegaafd zijn, dan zullen hun kinderen ook een grotere kans... hoogbegaafd ja. zijn en andersom. Uh, waardoor op een gegeven moment kwam mijn moeder naar me toe... via een vriend van mij, zei, wil je daar eens mee gaan praten? Want volgens mij is dat kind hoogbegaafd. En ik praatte met dat kind en het leek inderdaad wel behoorlijk slim. Maar die moeder zei, nee, nee hoogbegaafd, is mijn kind echt niet. Dat is een beetje gemiddeld. Zijn zusje is een beetje langzaam, Weet je, dat schiet allemaal niet in. Ik bedoel, ze is heel slim, lief, verder of normaal, zeg maar. Maar echt slim is ze niet. Goed, die twee zijn toen getest en toen bleek het jongetje 142 te hebben als die IQ. Dus dan zit je inderdaad weer ergens op die 1 uh, ja. op 2000 of zo. En zijn zusje maar 136. Wow. Weet je, ja, dat is nog een heel stuk ver boven het ja. Maar ja, het enige wat zij weten, zijn zusje was wat langzamer dan uh, ja. dat jochie. Dus dat is heel moeilijk voor ouders om daar een inschatting in te maken. En het, wat er daarnaast ook nog eens een keer gebeurt, is dat kinderen zich heel snel aanpassen. Dat echt in de eerste drie weken van de kleuterklas uh, zijn kinderen al heel erg bezig met dat aanpassingsproces. Want het belangrijkste, weet je, dat hebben we allemaal als volwassenen al, maar kinderen nog veel meer. Ze willen heel er graag bij horen. Ja. En op het moment dat jij een klas binnenkomt, en je gaat allemaal dingen zeggen en mensen gaan je heel raar aankijken. Dan ga je maar je mond houden. Ja, je, dan denk je van, ja. Nou ja, dit, dit hoort hier blijkbaar niet. Weet je. Ik maak er in ieder geval geen vriendjes mee. Dus nou ja, stel je voor dat iemand 140 q gaat gebruiken om niet op te vallen. Ja. Nou, dan zal hij waarschijnlijk wel een eind, uh, zal een eind komen. Maar dat maakt het des te moeilijker om het te herkennen. Ja, als je als juffrouw of lerares voor de klas staat, of, of als ouders, zijn ook denk ik. Nou, Hoe kun ja. je het dan wel zien? Want ja. je schrijft in het boek, zeg je, ja, mensen met ervaring voelen dat intuïtief aan. Ja, je, weet, je maar, zegt het, inderdaad, mensen die langer lang op begeleiden zeggen we, als je kijkt naar een kind en je weet het. Ja, maar probeer ja. dan eens uit te leggen waar, waar je dat aan kunt zien of waar je het aan merkt. Ja. Maar wat ik meestal aanraad is. Um, om in het begin vaak met, met een of ander protocol of met een programma... of wat dan ook te gaan werken. Je hebt In Nederland, zeker voor het onderwijs, heb je gewoon een aantal programma's... een digital handelingsprotocol en dat soort systemen... die je helpen om kinderen te vinden op basis van vragenlijsten. Dan vul de ouders een vragenlijst in, vul de leerkrachten een vragenlijst in. Alleen de nadeel ervan is dat ze niet heel betrouwbaar zijn. Maar op die manier kun je tenminste wat kinderen gaan beginnen te selecteren. Hmm. Maar als jij zelf een kindje voor je hebt... Hmm -hmm. waar kijk je dan naar of waar let je op? Um, ja, vooral uh, de discrepantie, zeg maar. Dat op het moment dat er een groot verschil is tussen. Nou goed, die, de scores zeggen bijvoorbeeld dat het kind heel erg gemiddeld is, maar vervolgens begint hij me uit te leggen over hoe de polkappen gesmolten zijn en wat dat betekent voor het water, uh, zeespiegelniveau. zeepspiegelniveau hij die vijf is? Of zo. Ja. Eigenlijk, ik heb we na de zeven jaar gehad die me dat uit ging leggen. Echt waar, dat ja? dat met, met wat het zoutgehalte, dat, wat dat daar dan mee zou doen. Nou goed, dat, dat moet dan zeg maar iets triggeren. Maar ook op het moment dat die hele vreemde grappen maakt, zeg maar, waarbij hij allerlei dingen al gaat koppelen aan elkaar. En het is juist heel erg letter op die kleine momenten... dat hij even dat, dat schild laat zakken waarin hij zichzelf aan probeert te passen... en, en dat per ongeluk zeg maar, iets heel slims uitvloept. En slim is dan eigenlijk heel, een heel breed begrip. En een van de dingen die ik op scholen vaak aanraad... en dat heb ik in Amerika geleerd. Ik ben op een aantal scholen in Amerika gaan kijken... van hoe pakken ze het daar. Want daar hebben ze al 40 jaar talentonderwijs. En daar kijken ze naar een heel breed kader. Zeggen ze van, nou, enerzijds kijken we naar scores. Want soms zijn die scores wel hoog. Het gaat echt niet met alle hoge met alle getalenteerde kinderen mis. Um, maar we kunnen ook kijken naar bijvoorbeeld heel bijzonder werk. Of bijzondere interesses. Op het moment dat het kind zelf... Uh, een, space, een ISS Space Station thuis nagebouwd heeft met zijn acht... en het klopt dan ook nog op schaal. Nou, dat is ook een signaal dat er iets aan de hand is. Ik, of... moet, dan, ik moet nu denken, maar misschien is dat helemaal verkeerd... Hoor. Aan, aan kinderen met een bepaalde vorm van autisme. die ziet natuurlijk ook vaak dat ze op, op één specifiek gebied... echt alles weten en alles doorhebben... en dat daar bizar veel kennis over hebben. Is dat dan, kan je dat dan ook een talent noemen? Ja, in feite wel. Het is alleen heel eenzijdig ontwikkeld in ja. feite. En dat vaak dan ook nog met een... Uh, met een Problemen om sociaal contact met anderen aan te gaan. Uh, maar dat is absoluut niet het, het merendeel van hoogbegaafd. Het is alleen wat je daar vaak in ziet, is dat die dusdanig extreme prestaties leveren, dat ze daarmee op tv komen of dat soort ja, ja. dingen. Waardoor ze wat sneller naar boven komen in de gedachten. Maar ja, als je dus inderdaad uitgaat van nou ja, hoogbegaafd vanaf nou, dat, dat één, op de, één kind op de twee klassen. Maar goed, als je zelfs naar meer begaafd kijkt, kinderen die toch echt wel bovengemiddeld slim zijn, daar heb je er drie van in elke klas zitten. En die zijn al bovengemiddeld en die kunnen eigenlijk al veel meer dan wat ze nu aan doen zijn. Dus ik probeer ook altijd als scholen naar me toe komen of ouders dan is het vaak een van die eerste vragen van: oh, uh, hoe gaan we ze vinden? Welk, welke, ja, welk ja. programma moeten we daarvoor gebruiken? En daarnaast welke, welk boekje moeten we ze dan geven? Even heel plat gezegd. Welke materialen hebben we erbij nodig? Terwijl ik het eigenlijk heel erg vanuit een andere kant bekijk. Je zou eigenlijk um, alle kinderen een soort gedifferentieerd aanbod moeten doen. Dus dat je zegt: van, nou, als jij meer kan, als jij sneller de stof heen kan, nou, dan gaan we daar mogelijkheden voor bieden. En zorgen dat als je klaar bent met je normale werken, dat je iets anders kunt gaan doen. In mijn ervaring met het onderwijs, en dat is absoluut overigens geen typerend Jenneplan voorbeeld... er zijn het best wel hele goede scholen. Maar dat ik was op dinsdagochtend om half tien met mijn weektaak klaar. En zat de rest van de week in de bouwende blokhoek. Want er was verder gewoon okay. helemaal niks meer. Nou, dat is in feite nog een redelijk positief scenario. Want ik heb ook van kinderen gehoord, die zijn al op dinsdag om half tien klaar met al hun rekenwerkjes. Dus en dan zegt hij even: Oh, dat is fijn, want dan heb je extra veel tijd om al je spellingswerkjes nog een keer extra te oefenen. Want dat gaat allemaal niet zo goed. Dan ben ik het grootste deel van de week bezig met dingen waar je helemaal niet goed in bent. Dat dus ook je niet motiveren natuurlijk. Precies. Nee. Nou, dan zie je kinderen dus in de ene week... in anderhalve dag klaar zijn. Maar daarna doen ze er natuurlijk een week over. Want ja. die zullen wel gek zijn. Als erachter komt dat je alleen maar meer stomme werk krijgt... hoe harder je werkt. Ja. Wat dat betreft zijn, is ieder kind heeft dat wel door. In ieder geval hoe slim of ja. hoe dom je ook bent. Dat maakt niet zoveel uit. Nee, is al maar als, is het nee. niet dat er wel... Uh, volgens mij, tenminste, ik en wat mensen in het onderwijs zitten... die wel heel erg proberen, voor, ja, als een kind heel snel is... dat je al echt met extra... Komt, ja, maar het onderwijssysteem heeft best wel veel moeite met deze kinderen. Maar dat is absoluut niet ten nadele van leerkrachten. Leerkrachten zijn dus zo'n zijn beetje de hardwerkende mensen die je ja. ken. Ik zie mensen echt, ja. met heel veel begeistering voor de klas staan. Maar ja, het is intussen wel zo dat de meeste klassen opgehoogd zijn... naar 30, 32 kinderen. En in het kader van wat ze dan noemen weer samen naar school... een programma om minder speciaal onderwijs te hebben... maar meer kinderen in het normale onderwijs te zetten... moet je dan als leerkracht ook nog eens een keer met kinderen met... Nou, zoals je net zegt, autisme of PNOS of ADHD... Ja. De kinderen, um, die moeten ook allemaal in je klas zitten. Dan moet je jezelf specialiseren, die moet je gaan begeleiden. En dan is het heel gauw de neiging om die kinderen aan de onderkant extra begeleiding te geven. Want het probleem is, het probleem is eigenlijk dat er nog geen probleem is in het begin. De meeste scholen beginnen ook pas hoogbegaafd te begeleiden... op het moment dat het misgaat tegen groep 6, 7. Wat gaat er dan mis? Het uh, ligt er een beetje aan, het verschil tussen jongens en meisjes. Jongens hebben heel vaak een neiging om hun problemen naar buiten toe te gooien. Nou, dat betekent soms ook dus echt fysiek stoelen door de klas of slaan, of, of uh, heel erg anti-autoritair gedrag of dat soort dingen. Meisjes die draaien het meer naar binnen. Die worden of stil, of uh, depressief, zeg maar, of uh, soms ook pas op latere leeftijd krijgen ze angststoornissen. Maar omdat meisjes daarmee minder problemen creëren, zijn er ook minder gevonden zeg maar, hoogbegaafden onder meisjes dan onder jongens omdat ze niet opvallen. Ja. Precies. Als een jongen met een stoel gaat gooien, dan gaan we onderzoeken wat er nou eigenlijk aan de hand is en waarom dat gebeurd is. En dan komt er, als er een beetje een ervaring er iemand voorbij komt, ook nog wel het idee van het zou misschien. Verveling kunnen zijn. Nou ja, dat is wel interessant dat je het zegt. Want volgens mij iemand die met een, met een stoel door de klas heen gaat gooien, associeer je niet direct met een hoogbegaafd kind. Ja, en zelfs als, als je hem associeert met hoogbegaafd, is het vaak toch een beetje een neiging van, nou dan moet hij eerst maar met het gedrag stoppen. Ja, het is en gewoon daar, een en heel, en heel druk ga... kind wat zijn emoties niet kwijt kan. Zeg maar. Ja, precies. En, de, en dan moet hij dus eerst ophouden met dat drukke gedrag. En als hij daarmee ophoudt, dan gaan we pas stof op niveau geven. Ja, dat is natuurlijk een beetje een kip-ei verhaal. Hij is dat gaan doen omdat hij zo gefrustreerd geraakt is van het feit dat hij niet op zijn niveau begeleid wordt. Ja. En ik heb, um, ik heb laatst weer een interview gedaan met iemand die school weer in Amerika draait. En ik vroeg ook aan haar, want een van de problemen die heel veel scholen hier in Nederland hebben, die specialistisch hoogbegaafd onderwijs hebben, is dat ze met heel veel gedragsproblemen zitten. Maar het zijn vaak kinderen die al drie scholen versleten hebben. Hmm. Die al zo'n zo wantrouwen naar het schoolsysteem hebben en zo slecht in hun vel zitten. En ik vroeg van, wat doen je daarmee? En zij zeggen van ja, more engaging education. Dus het... Het moet meer aansprekend onderwijs zijn. Op het moment dat die kinderen echt geboeid worden... zie je al die problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Ja. Alleen maar het... je hebt natuurlijk in Nederland wel van die plusklassen... Mm -hmm. allemaal in basisonderwijs. Je hebt ja. Leonardo-scholen waar, waar alleen hoogbegaafde kinderen... Ja. in ieder geval hele slimme kinderen zitten. Is dat wel is dat een deel van de oplossing? Um, ja, het is deel van de oplossing. Ik denk dat inderdaad binnen dat klassysteem met 32 kinderen... dat het heel moeilijk is als leerkracht om nou echt zo'n kind op niveau te begeleiden. En zeker als we dan inderdaad over dat kind met een IQ van boven de 140 hebben... of soms ook met allerlei aanvullende uh, problemen of uitdagingen. Um, ja, het is alleen hoe ga je ze begeleiden? Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat is ja. die vraag waar ik constant mee zit. En dan, dan maakt het niet uit of je ze allemaal bij elkaar in de klas zet? Nou ja, dat is, uh, voor mij is dat heel erg gerelateerd aan... Uh, wat is de minimale interventie die je kunt doen om het kind te helpen? Als het kind in de gewone klas te helpen is... dan zou je hem ook liefst ja. in de gewone klas willen halen. Enerzijds toch vanuit een soort financiële oogpunt. Het wordt gewoon veel duurder op het moment dat je kinderen apart gaat begeleiden. En het is heel moeilijk qua zorg te verantwoorden. Want dat wordt niet vergoed, dus hè, volgens nee, dat mij? Is voor, dus eigenlijk dus voor kinderen geen... met die een passend onderwijs... Nodig hebben met een ja. rugzakje, dat wordt wel vergoed. Ja. Daar is subsidie voor, maar voor hoogbegaafde Klopt. kinderen niet. Nee. nee, en er is nu, wordt er langzaamaan wat geld uitgetrokken door nou, het kabinet, dan dat nu de demissionair is. Maar dat is nog heel erg gericht op die prestatiekant. Ja. Het heel erg vanuit het oogpunt dat wij als land, zeg maar, heel erg in het gemiddelde doen, het heel erg goed zijn. We zijn een van de beste onderwijslanden ter wereld. Maar onze top 20 procent, die is eigenlijk te verwaarlozen tegenover de top 20 procent van de rest van de wereld. We staan echt heel laag op de ranglijst. Van onze beste studenten okay. tegen hun beste studenten. En dat is dan een doel van het eh, ministerie van het OCW, zeg maar. Om dat dan te verbeteren. Maar het is nog steeds een heel prestatiegericht fenomeen. dat gaat er niet om om kinderen van hun problemen af te helpen. Het gaat er meer om ons om land goed te kunnen scoren. Ja, maar fight, goed, als het elkaar kan versterken, dan is het precies dus okay. en Dat is een van de dingen die je natuurlijk al zoekt. Van hoe kun je die twee dingen, dat het niet of-of is, maar en-en. Ja. Um. Maar als je zo'n zo Leonardo-klas of een plusklas... waar je dan met z'n allen bij elkaar zit... Dan is het misschien op dat moment, kan ik me voorstellen dat het fijn is. Omdat je bij die andere kinderen op je gemak voelt. Maar ja, er komt een moment dat je natuurlijk de grote boze buitenwereld nou, weer tegemoet moet treden. Ja, er zitten twee, uh, twee kanten aan. Enerzijds is de vraag of het anders uh, kan. Op het moment dat een kind echt uh, depressief wordt. Uh, ik heb helaas een beetje te de eer gehad om echt suicidale hoogbegaven te begeleiden. Die echt de conclusie hebben getrokken dat ze met hun veertien al niet meer willen leven. Omdat maar ze wat zeggen... is dat dan? Waar, waarom? Nou, je voelt je zo anders in de wereld. Je merkt dat het niet gaat. Je merkt dat je heel moeilijk met andere kinderen kunt communiceren... maar vaak weet je niet waar het door komt. Zelfs als iemand je vertelt dat je hoogbegaafd bent, dan heb je daar... Misschien nog niet helemaal het, het, uh, het sociale begrip... wat dat nou precies betekent. Ja, ja. Wat is het nou om anders te zijn dan anderen? En dat je anders naar de wereld kijkt. Dat je nooit over iets kunt praten wat je zelf interessant vindt. Want dan gaan mensen in ineens heel raar kijken. Of in mijn geval, dat er zo'n grote discrepantie in zit. Dat je met de alle wil van de wereld probeer je... nou ja, aansluiting te krijgen. De enige aansluiting die ik had is met, om met mensen van dertig te praten. Maar goed, dat is ook niet helemaal... zeker hoe mensen die in de puberteit komen... is ook niet helemaal het type nee. contact wat je alleen wil hebben... Nou, en als je daar constant dag in dag uit in zit, weet je, ik geef wel eens een vergelijking van. Moet jij je voorstellen dat je uh, in een kleuterklas gezet wordt en dat er van je verwacht wordt dat je op een gelijkwaardig niveau met die kinderen omgaat? Nou, dat is best grappig om een uurtje met kleuters ja. te spelen, maar stel je voor dat je twee jaar tussen de kleuters zit. Ja. En, en dat alleen als, maar tussen de kleuters. En als ja. je zegt dat die anderen dat, ja, dat ze het niet snappen omdat ze gewoon kleiner zijn en niet zo ontwikkeld, dat ze dan tegen zeggen: ja, dan nou moet je niet zo arrogant uit de hoofd te gaan doen. Want je bent gewoon een van hun, je bent net zo oud als ze. Ja. Nou, dat is in feite een beetje de beleving waar die kinderen uh, tegenaan kunnen lopen. Maar goed, ze hebben niks om dat te ventileren. Ze hebben geen vermogen om dat uh, in perspectief te plaatsen. Dus dan lijkt de wereld in een keer toch wel behoorlijk bedreigend. En som voor sommige kinderen wordt dat echt bijna uh, hopeloos. Nou, en dan ook nog eens een keer nou ja, gewoon allerlei leerproblemen die ze oplopen. Nou, dat is wat ik probeer met die zeven uitdagingen een beetje aan te pakken. Van waar lopen ze nou in de praktijk tegenaan? Ja. Hoe kun je dat oplossen? Um, nou ja, dat is weer terug naar die vraag: van... moeten dus aparte plusklassen of Leonardo-klassen, of nou dat is zelfs een aparte instelling in Nederland voor kinderen die echt vastgelopen zijn? Uh, ja, zolang er nog kinderen echt depressief zijn, vastlopen, ongelukkig zijn. Ik denk dat elk kind in Nederland verdient het gewoon om gelukkig te zijn. Want dan krijgen ze de in ieder geval de, wel de wel goede aandacht. Ja, ja, nou ja dat ze in ieder geval die begeleiding krijgen ja. om, om inderdaad, weet je, voor mij zijn die twee doelen staan, altijd boven water. Elk kind in Nederland, of elk mens in Nederland verdient het om. Goed tot zijn recht te komen ja. en goed in zijn veld te zitten. En dat laatste is misschien nog wel het belangrijkste. Dus gewoon een gevoel nog... van geluk, denk ik uiteindelijk. Ja. Wel, zeker met de voorbeelden die jij geeft. Precies. En gewoon een klas overslaan. Want dat hoor je natuurlijk ook wel vaak. Er ja. wordt gezegd: ja, het kind is zo slim, laat hij maar een groep overslaan. Dan, uh, dan is hij in ieder geval weer op zijn eigen niveau aan het leren. Ja, nou ja het lastige daarmee is kijk, dat, dat dat aan zich... zou al een gesprek van 2,5 uur zijn of zo... Uh, wat ik vaak in training heb om alle componenten... die je mee moet nemen om te besluiten... of dat nou wel of niet een goed idee is... Om dat, om dat helemaal verantwoord te kunnen doen. Maar voor mij is het eigenlijk altijd de laatste optie. En de meeste scholen gebruiken... of de meeste scholen die vaak weinig met hoogbegaafdheid hebben gedaan... die gebruiken het vaak als eerste optie. Simpelweg omdat het makkelijk is. Het kind zit in groep drie, de groep vier boeken hebben we in de kast staan. Daar hoeven we niks voor te doen, hoeven we niks voor te kopen... Ja. Hoeft alleen maar het kind over te zetten. En met enige regelmaat gaat het ook wel goed in de basisschool. Alleen het risico wat je een beetje hebt, is dat je hem een soort moet gaan glazen bol kijken. Want ja, gaat het straks met zijn 14 of met zijn 15 ook goed? Of met haar 14 of 15? Mm -hmm. Want dan komt de rest van de klas in de puberteit. En het is niet goed te voorspellen of dat met dit kind ook gaat gebeuren. Ja. Maar als dit ene kind dan zeg maar, daar wat later in is of dusdanig jong naar de uh, middelbare school toe gaat. Ja, en alle kinderen gaan op puberteit en jij loopt nog met je Olilliebroek vrolijk rond te huppelen, zeg maar. <laughs> ja, en dan krijg je weer het gevoel van raar zijn. Dan probeer je aan te passen, probeer je te doen wat zij doen. Maar ja, eh, hormonaal gedrag van een puber is nou niet echt helemaal logisch te verklaren. Nee. Dus dat probeer je dan na te doen. Maar ja, dat, dat is. Heb je dan dat ook zelf ook gehad, gehad of Heb je, ja, dat, je dat, hebt ik ook ik een klas overgeslagen? Uh, nee, ja, ik was, was een jonge leerling. Waardoor ik zeg maar inderdaad een van de jongste of de jongste was zeg maar in de klas, uh, toen ik naar de middelbare school ging. En dan merkte ik inderdaad ook dat ik daar heel weinig aansluitingen had. Ik gewoon echt niet snapte wat er gebeurde of dat soort dingen. Ja. En kan het ook zijn dat je gewoon qua, qua onderwijs zelf ook een stuk mist? Want als je een jaar overslaat, in het één kan je heel goed zijn. Maar, ja, of dat, zijn er ook de dat, kinderen dat, dat zich... in alles heel goed? Nee, nee. Dat is, um, uh, dat is ook een van de nadelen. Want sommige kinderen zijn heel goed in, in bepaalde vakken, uh, maar helemaal niet goed in andere. En ons onderwijssysteem is, wat dat betreft, wel heel erg op het midden afgestemd. Stel je voor dat je de meest briljante wiskundige ter wereld zou kunnen worden. Dan mag je alleen maar wiskunde studeren als je ook zes jaar Frans kunt doen. Ja. Want als je geen zes jaar Frans kunt doen, krijg je geen VWO-diploma, mag je niet gaan studeren. En dat zit dus heel erg in ons onderwijssysteem gebakken. Maar in alles... al vanaf het basisonderwijs natuurlijk. Waar ja. rekenen, lezen, schrijven. Je moet er schrijven. overal even goed in zijn. En je wordt in feite afgestemd op datgene waar je zo'n beetje het slechtste in bent. Nou, nu zijn er sommige kinderen die wel beter zijn. En vaak is het inhoudelijke deel nog het minste probleem van klassen overslaan. Ik bedoel, het vrij is wel wat vaardigheid, wat kennis bij de leerkracht en bij de school om dat goed te begeleiden. Maar het is wel, uh, het is wel goed op te lossen. Maar het is vooral het, het sociaal-emotionele waarbij ik denk, als het niet nodig is, ja. dan zou ik het proberen te voorkomen. En een andere conclusie is: kijk, als je zegt van een kind moet een klas overslaan, dan zeg je eigenlijk, dit kind kan drie jaar onderwijs in twee jaar doen. Maar als je die conclusie trekt, dan zeg je eigenlijk... dit kind moet drie jaar overslaan in de basisschool... om constant op zijn cognitieve ja. niveau te blijven. En moet vervolgens nog twee jaar overslaan in de school. Wat? Nou, we hebben laatst het voorbeeld van Erik gehad. Die jongen die ook nog eens een keer DJ was en allerlei andere dingen was... en met zijn ja, dertien gymnasium jong, uh, afgemaakt had. Ja. Nou, daar hebben ze gekozen. Oké, okay, die gaan we echt op zijn cognitieve niveau houden... zodat die uitgedaagd wordt op zijn niveau... Maar daarmee hebben ze het ook tezamenstreeks opgegeven om hem echt aansluiting te te krijgen. Nou, het blijkt een super sociaal Joch te zijn. Maar goed, als zijn 18-jarige vrienden, want daarmee zat hij in de klas in de zesde. Als zijn 18-jarige vrienden naar, de bios of naar, de, naar een disco toe gaan of wat ja. dan ook, van een of andere club, dan komen zij erin. Hij komt er niet eens nee, in de buurt. Nee. Weet je, dus dan dus kom dat... je weer op de sociale component. Wat, uh... Precies, maar dus als je maar één jaar overslaat, dan. Is het kind niet meer bij een sociaal-emotionele leeftijdsgenoot wat in sommige gevallen een vooruitgang is? Dus daarom is het altijd een geval mm -hmm. bij geval kijken. Je hebt dan een soort ook een soort tool de versnellingswenselijkheidslijst. Prachtig woord voor het woord. Nou, weers, ik maar... <laughs> versnellingswenselijkheidslijst. versnellingswenselijkheidslijst. Ja, ja, waar een heleboel factoren van hoe zit het kind in zijn vel, hoe gaat het met alle vakken, heeft al aansluiting met oudere kinderen. Um, om zoveel mogelijk factoren erin mee te nemen om ze verantwoord mogelijk te doen. Maar als je het kunt voorkomen, dan is het eigenlijk altijd uh, is het, eigenlijk het meest wenselijke. Ja, ja. Ja. We praten vannacht over talentvolle kinderen, hoogbegaafde kinderen. Tel Koendrink heeft het boek geschreven: De Zeven Uitdagingen. En uh, zometeen gaan we echt wat. wat wat dingen voorlezen. Want je begint ieder hoofdstuk ook met uh, nou ja, een case, zeg maar. Een, een leerling die ergens tegenaan loopt. En het is wel mooi om wat tips daarmee te kunnen bespreken. En na één uur, dan uh, is het aan u thuis. Als u een vraag heeft, als u daarmee te maken heeft, dan, uh, dan kunt u bellen op 0800 1121. U vanaf kwart voor één bellen. Of, of alvast een mailtje sturen naar Casaluna@ncv.nl, Want u hoort het tel, weet er ontzettend veel van. En heeft dus heel veel hele concrete tips waar u misschien uh, als ouder of als leerkracht of als hoogbegaafd kind zelf, uh, ook wat aan uh, kan hebben. Dus dat doen we zo meteen en na één uur. Maar eerst even jouw muziekkeuze. Ja. Alicia Keys, je had een hele lijst meegenomen. Maar goed, laten we, laten we, <laughs> we beginnen bij de eerste, bij de A. Dat is dan ja, Alicia Keys bovenaan, in dit nee, geval. Ja. Ja. Waarom uh, in het You? Is het gewoon leuke muziek? Of heb je ook. Uh, nee, ik vind het ook echt wel een mee? mooi nummer. En ik, ja, ik merk dat het voor mij in de praktijk werkt. Ik heb gewoon een hele lieve, mooie, fijne vrouw en twee kinderen. En ik merk dat het echt de basis is van waaruit ik alles doe wat ik doe. Ik ben een vrij enthousiast ondernemer. En ik sta vaak echt om vijf uur ochtends op om te zorgen dat ik al wat werk kan doen. Maar dat ik wel gewoon kan ontbijten met mijn kinderen. Maar dat soort dingen kunnen alleen maar door steun van je partner. Dus vandaar dat ik het gewoon echt een heel mooi nummer vind, omdat dat, dat deel van mij. Uh, lichaam zeg maar Ja.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 The super Search for a fountain. The promise is forever young. You know. some people need three dozen. dat je vrouw ook luistert, tell. Dat ze deze mooie ode aan, je, aan haar heeft gehoord? Of... Ja, ik hoop het wel, maar wellicht is ze al in slaap gevallen. <laughs> ja, morgenochtend vroeg die kinderen natuurlijk wakker maken. En omdat jij hier tot twee uur vannacht uh, <laughs> blijft zitten. Ja. De Zeven Uitdaging is een boek wat je speciaal hebt geschreven... om uh, talentvolle kinderen wat meer begeleiding te geven... en leerkrachten dus wat meer houvast te geven. In ieder hoofdstuk begin je eigenlijk... Met een, nou ja, wat voorbeelden van waar leerlingen of wat, wat je als leerkracht tegen kan komen aan een ja. leerling. Ik heb er eentje gewoon gepakt. Nathalie zit in groep 5 en ze heeft moeite met de tafels. Althans, daar lijkt het op. Bij CITO-rekentoetsen scoorden ze tot nu toe een A. Dat is het hoogste, neem ik aan. Ja. ja. Ze deed telkens wel behoorlijk lang over haar toetsen, maar ze maakte ze wel foutloos of bijna foutloos. Nu lijkt ze toch te struikelen over die tafels. De juf van Nathalie besluit daar eens goed te observeren bij het rekenwerk. Ze ziet dan dat Nathalie onder de tafel telt op haar vingers. In datzelfde rekenwerk valt op dat Nathalie soms hele vreemde fouten maakt. Ook al zijn de meeste keer sommige goed, sommige antwoorden zijn raar, zoals deze. Zeven keer acht is 83. Ja, dan denk ik, toen ik dit las, mm. dacht ik, ja, dan. Denk ik niet aan dat hier een hoogbegaafd kind. Uh, ja. Nee. Van denk, ik had zelf het idee, ja, zo'n kind weet de tafel van drie, dan begrijpt ze ook de tafel van zeven, van acht, van negen, dat is allemaal peanuts. Ja, nee, dat heeft te maken met welke strategie ze we op een gegeven moment gaan gebruiken en dat die strategieën niet toereikend zijn. Dus zolang je drie je keer dat? drie aan het uitrekenen bent, ja. nou, dan ga je op je vingers vrolijk naar nou, drie plus drie plus drie. Oh hé, hey, dat, uh, dat vermenigvuldige is een soort ingewikkeld optellen. Nou, dat is allemaal nog leuk bij 3 keer 3 Maar op het moment dat je dan inderdaad 7 keer acht uit aan het rekenen bent... Nou, dan is de kans dat je de weg kwijtraakt op je vingers wel behoorlijk groot. Ja. Alleen omdat die rekentoetsen zo gemaakt zijn... Dat, een kind, dat het langzaamste kind dat het meeste moeite met rekenen heeft... ook nog die rekentoets kan maken... heeft dat slimmere kind alle tijd om op zijn vingers... dat helemaal af te gaan tellen van begin tot einde... En nou ja, daardoor wordt het dus niet gedwongen om een nieuwe strategie te gebruiken. Ik gebruik eigenlijk vaak een metafor. Maar wat bedoel je met de strategie? Nou, stel je voor dat um, ik heb een nieuw type rekenmachine uitgevonden. En ik ga jou, geef ik dat nieuwe type rekenmachine. En ik geef je de handleidingen bij hoe je ermee moet werken. En een paar sommen waarmee je kunt oefenen. Ja. En je kijkt zo naar die sommen en je denkt 1 plus 1, 2 keer 2. En je kijkt zo naar de rekenmachine en het ziet er heel ingewikkeld uit. En je ziet die dikke handleiding Ik nou, daar heb ik geen zin in. Je vult gewoon al die sommen in en ik denk die reken ik lekker uit mijn hoofd ja. uit. Dat scheelt me een heleboel moeite. Maar volgens kom ik na 10 minuten kom ik terug en zeg ik: Nou, fijn, je hebt even kunnen oefenen met het nieuwe rekenmachine. Dus die handleiding heb je niet meer nodig. Nou krijg je, je echte sommen. En dan krijg je in één keer de sommen 722 tot en max 35. En je kijkt naar die sommen, en je denkt: Ja, die kan ik niet meer ja, uit nee, mijn hoofd doen. Nee. Maar je kijkt naar het rekenmachine, je denkt: Ik heb dat even niet eens hoe ik hem aan moet zetten. En dat is eigenlijk wat er met die hoogbegauden kinderen gebeurt: omdat ze zulke simpele problemen krijgen. Hebben ze helemaal geen neiging nou, om ja. over na te denken hoe ze dat aan moeten dus pakken? Dus het systeem achter die tafels, mm -hmm. zoals wij het eigenlijk als niet, ik ben dan niet ja. opengaaf, dus als je het dan leert, mm -hmm. dat, dat leren zij niet? Nee, in feite niet. Ze leren allerlei trucjes om met zo min mogelijk moeite, uh, wat toch eigenlijk de ne natuurlijke neiging van elk mens is, om met zo min mogelijk moeite door toetsen heen te komen. Nou, en zo min mogelijk moeite is in dit geval, dan kijk je naar zo'n heel blad met tafels van 1 tot met 10, denk je, jeetje, dat is wel een heleboel werk om die allemaal in mijn hoofd te stoppen. Ja. Maar wacht even, hey, als ik er naar kijk, is het gewoon een trucje, ik moet gewoon op mijn vinger stellen en dan krijg ik het antwoord ook. Nou, dan ga ik er geen uh, 20 uur uh, tafels oefenen ja. aan besteden. Maar ja, als dat vervolgens bij elk onderwerp gebeurt, met topo, maar met uh, landen uit je hoofd leren, met uh, tafels, maar ook misschien met woordjes leren of zo, dan leer je gewoon niet dat geheugen gebruiken. Ja. Maar simpelweg omdat je die niet nodig hebt. Je krijgt gewoon altijd krijg je hartstikke hoge punten mee. En dat is bij hoogbegaafde kinderen dat ze eigenlijk niet weten hoe ze hun geheugen moeten gebruiken. Om ze een van de zeven... hoeven te gebruiken. Ja, dat is een van de zeven uitdagingen. Het betekent niet dat elke hoogbegaafde of elk getalenteerde kind al die zeven uitdagingen heeft. Maar het is wat ik in de praktijk heb gezien. En dat probeer ik heel erg te doen. Niet weer veel, veel een soort ivoren toren model van ik ga ergens in een wetenschappelijk instituut verzinnen. Wat voor problemen er zouden mm -hmm. kunnen zijn. Maar heel erg met leerkrachten in gesprek. Van waar lopen jullie nou tegenaan? En toen ik op een gegeven moment zo twintig scholen begeleid had... en vooral die aparte scholen, zoals die Leonardo-scholen... Ja. kwam er elke keer hetzelfde thema uit. Deze zeven problemen kwamen ze in de praktijk tegen. En, en hoe leer je ze dan, hoe, ze, hoe leren leraren aan de kinderen... hoe ze hun geheugen dan moeten trainen, hoe ze dat moeten gebruiken? Nou, het belangrijkste is dat de eerste stap is... dat een kind tegen zijn grenzen aan moet lopen. Dat hij een opdracht moet krijgen die hij niet op zijn oude manier kan oplossen. Nou, als je bijvoorbeeld naar je tafels kijkt, zijn er twee mogelijkheden. Of je zegt, je krijgt minder tijd... Want dat tellen op je vingers dat ja. duurt heel erg lang. Dus normaal gesproken krijg je 20 minuten, maar ja, jij bent zo slim. Volgens mij moet jij dat veel sneller kunnen Dus als jij moet het in 4 minuten kunnen. En in 4 minuten heb je dus niet meer de tijd om dat op vingers na te tellen. En dan loopt de kind er in één keer tegenaan. Hé, hey, wacht even, maar nu kan ik niet meer alles goed hebben. Oh, misschien moet ik het dan anders aanpakken. En dan begint er een opening te ontstaan om een nieuwe strategie aan te bieden. Dat je zegt van, nou weet je wat... Uh, probeert het dus op deze manier. Ja. Nou, en daar zijn een aantal heel specifieke tips bij. Dat je bijvoorbeeld je geheugen sneller leert gebruiken. Op het moment dat je meerdere dingen tegelijkertijd gaat doen. Dus op het moment dat een kind moet hinkelen terwijl hij de tafel aan het oefenen is. Nou, dan wordt hij tegelijkertijd bezig gehouden en moet hij de tafel gebruiken. En het is heel moeilijk voor dat, voor dat snelle denkende brein om twee dingen tegelijkertijd te doen. Dus één van de twee moet geautomatiseerd worden. En daardoor ontwikkelt dat kind en een aantal. kun je dat tafeltje dus als een soort riedel op gaan zeggen... zoals Precies. de meeste kinderen dat uh, op een gegeven moment op de lagere school hadden. Nou. Maar je moet dus ook dan... Uh, je, je, je moet dat leren gebruiken. Je schrijft ook wel, je moet leren leren. Ja, nee, absoluut. Nee, Veel ik, kinderen ik, ik... weten niet hoe ze moeten leren. Ja, nee, ik vroeg aan een, aan een van die slimme kinderen... van wat is leren volgens jou? Hij zegt, nou, dan kijk ik eventjes naar het boek... en dat duurt een seconde of drie. En dan vul ik het in en dan geeft hij even mijn tien. Dat is wat leren is. Ja, dat is allemaal heel leuk en aardig en dat klinkt heel erg gaaf. Maar als dat jouw uitgangspunt van leren is en je komt op een middelbare school terecht, dan komt je toch een beetje van een koude kermis ja. thuis. Maar ja, wat nou? Dan kom je in de tweede of in de derde loop je vast, haal je allerlei onvoldoendes. Maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer dat jij komt elk jaar kom je voor een functioneringsgesprek bij je baas aan. En je baas zegt: Nou, weet je, je krijgt voor mij een tien. Je bent echt een van de beste die we hebben. Fantastisch. En na tien jaar roept hij in je kantoor en dan zegt hij: Ja, sorry, dat waar ik je altijd een tien voor gegeven heb, dat is vanaf nu een twee waard. Weet je, dus het moet gewoon helemaal anders. Nou, gok dat je er niet helemaal voor open zou staan, zeg nee, maar. Dat je niet erg je positief. Niet nee, maar goed, dat is wel wat ze we met kinderen doen, omdat ze dus acht jaar lang op die basisschool het niveau vrij laag is... je niet echt gedwongen wordt om je geheugen te gebruiken... wordt dat maar goed gekeurd bij een kind. Eigenlijk een het kind zijn geheugen dus heel lui gemaakt. In feite wel. En dan ja. met zijn veertien gaan we in één keer zeggen... nee, maar wacht even, misschien heb je nog nooit je geheugen gebruikt... maar nu heb je het toch wel echt nodig. Ja. Maar ja, dan heeft hij dat al tien jaar niet gedaan. Dan is je hartstikke gewend aan het feit dat, dat, dat hij dat niet nodig heeft. Maar goed, dan is je ook nog eens een keer veertien... en zit hij een beetje in de hoogtepunt van zijn puberteit, waarin suggesties aannemen van je leerkracht niet je eerste prioriteit nee. in je leven is. Nou, dat is volgens mij wel leuk nou, als opmaatje naar, naar een ander fragmentje wat ik uh, wilde voorlezen. Het gaat over Bart. Uh, Bart heeft een nog groter probleem, waar Laat Nathalie nog regelmatig goede antwoorden op papier kan krijgen rondom die uh, uh, de, de tafels, lukt het Bart nauwelijks meer. Hij heeft wel even gekeken naar woorden die hij moest leren, maar hij kon er niks mee. Er viel werkelijk niets aan te begrijpen. Hij had geen flauw idee wat hij ermee moest doen. Dus toen hij zijn blaadje terugkreeg met een dikke onvoldoende erboven, zag hij dat de leraar erbij had geschreven, beter leren, Bart. Geërgerd frommelde hij het blaadje tot een prop en smeet het door de klas. Latijn was een stom vak en zijn leraar was ook stom. Thuis zou die vragen of hij naar een andere brugklas kon gaan waar ze geen Latijn hadden. Hij kon geen Latijn en hij had er ook helemaal niks aan. Wat het na, wat had nabespreken voor zin als je toch geen idee had wat Latijnse woorden allemaal betekenen? Ja. Dat is een beetje dan je kont tegen de krip gooien, weet je? Ja. Nou, en dat, dat, nou, Dat is ook wel logisch. Weet je, iemand noemde het mooi uh, aangeleerde hulpeloosheid. Dat als je probeert het te veranderen, maar het lukt niet... en je hebt dat een paar keer geprobeerd... Ja, dan op een gegeven moment geef je het maar op. Dan denk je van ja, er is niks wat werkt. Dat heb ik heel erg zelf gemerkt door die middelbare school. Dat ik op een gegeven moment in een vlaag van verstandsverbijstering dacht... Nou, ik ga keihard werken om dan toch maar hogere punten te halen. Terwijl ik mm -hmm. eigenlijk helemaal niet gewend was om zo hard te werken. En dat deed ik toen. En dan had ik er twintig uur in zitten en dan kreeg ik nog een twee terug. Ik denk van ja, nou dan kan ik de moeite wel bestaren. Als ik dan toch die onvoldoende krijg, dan kan ik beter ook niks gedaan hebben. Hoe ik me ik niet, niet rot Dat over te is dan voelen. ook een beetje de weg van de minste weerstand, natuurlijk. Ja, Kinderen die hun kont tegen de krip gooien. Ja, absoluut. Maar goed, dat is en natuurlijk... best makkelijk om te zeggen, nou, ik kan dat niet. Ja, absoluut. Waar komt dat, dat dan, is... dan vandaan? Nou, dat is eigenlijk in feite die eerste uitdaging van overtuigingen. Van op het moment dat je gelooft van ik kan het of ik kan het niet. En dat is de enige bepalende factor of het lukt of niet, nou, dan is het maar de vraag hoe ver je gaat komen. Terwijl eigenlijk over het algemeen, weer een beetje een relatie leggen naar sport. Uh, een Wesley Stijder kan misschien het meeste talent hebben... maar als hij nooit opgestaan is en nooit getraind heeft... dan zou hij helemaal niet op het niveau kunnen voetballen wat hij nu doet. Ja. Alleen het probleem is als je hem alleen maar in een of andere amateurclub had gezet... dan was hij zijn hele leven lang de beste voetballer van die club geweest... omdat hij zich nooit had kunnen meten of nooit zichzelf had kunnen vergelijken... met een hoger niveau. En dan, ja, dan kun je hem lui noemen. Maar ja, welke reden had hij om beter te gaan voetballen... in een van de slechtste amateurclubs van Nederland? Hij won altijd. ja. ja. Is dat wat jij bedoelt met uh, wat je schrijft talent maal inzet maal strategie? Nou, op het dat je... Die eens uit, want die, ja. die is heel belangrijk volgens mij in jouw boel. Ja, nee, die blijft echt keer op keer terugkomen. Dat het, het eindresultaat wat je hebt, dat komt eigenlijk door enerzijds talent. Sommige mensen zijn beter in bepaalde dingen dan anderen. Wat over het algemeen vooral te maken heeft met de snelheid waarmee ze iets kunnen leren. In feite kan iedereen zo'n beetje alles leren. Alleen sommige mensen hebben meer tijd nodig dan anderen. Maal inzet... Als je helemaal niks doet, dan gebeurt er ook helemaal niks. Nee. Op het moment dat je op je stoel blijft zitten, nou, dan verandert er heel erg weinig aan de wereld. Terwijl op het moment dat je keertje je best doet, nou, dan kun je het meeste halen uit dat talent wat dat je hebt. Dat is ook dat leren-leren, waar we het net over hadden. Nou, het leren-leren zit vooral in die derde factor, in die strategie. Want op het moment dat ik een uur lang kaart ga leren voor mijn Franse woordjes, en ik schrijf ze netjes een uur lang over, en ik haal daarna een één. En een week erna ga ik weer een uur lang Franse woordjes overschrijven, en ik krijg weer een één. En de week daarna weer, dan moet ik me afvragen wat ik aan het doen ben. Want ik ben wel mijn best aan het doen. Ja. Ik heb misschien ook nog wel talent om woordjes te leren. Maar het overschrijven van woordjes werkt blijkbaar niet. Dus het heeft geen zin om dat meer te gaan doen. Want het, dit is blijkbaar niet de weg waarmee het gaat lukken. En dat is iets wat heel veel hoogbehouden kinderen missen. Of getalenteerde ja. kinderen. Omdat het al zo makkelijk afgegaan is... hebben ze nooit een reden gehad om naar een strategie te zoeken. Wat ik ook niet wist is dat, dat kinderen, uh, hoogbegaafde kinderen vaak moeite hebben om zich te concentreren. Dat ze maar een hele korte spanningsboog hebben. Door jouw verhaal nu begrijp ik het wel, omdat ze weinig hebben hoeven te leren. Wat jij zegt over die jongen, ja, ik kijk drie seconden naar een boek en dan krijg ik een tien. Ja. Dat is ook gelijk de reden waarom ze zich moeilijk kunnen... Ja, moeilijk ze hebben het sim, sim, simpelweg nooit gedaan. Ze hebben nooit een reden gehad om het te doen. En weet je, wel, je kunt je intelligentie op twee manieren gebruiken. Om het probleem op te lossen of van het probleem af te komen... Nou, en meestal is het veel makkelijker om vooral je problemen op school af te komen met allerlei smoesjes of gewoon door inderdaad de weg van de meers, minste weerstand. Die tafels niet automatiseren. Nou, en daardoor zijn ze helemaal niet gewend om zich in te zetten, ja. om lang hard zich te concentreren. En uh, dat is ook nog eens een keer een generatiefenomeen. Uh, ik denk dat heel veel kinderen op dit moment heel veel moeite hebben... met zich lang concentreren, omdat het ook niet van ons verwacht wordt. Uh, Schoolmethodes worden eigenlijk steeds dus simpeler gemaakt. Waarbij als er een probleem is waar je twintig minuten over na zou moeten denken... wordt er al gauw probleem A, B, C, D, E, F van gemaakt. Met allemaal stukjes van twee minuten. Dat je elke twee minuten weer een antwoordje ja, hebt. Ja. Maar daar leer je geen doorzijningsvermogen van. Waardoor ik denk dat deze uh, generatie niet echt in staat is... om bijvoorbeeld een Rubik's Cube op te lossen. Dat is gewoon iets waar je gewoon een uur lang mee moet gaan dat zitten zo rots Zo'n kubus met ja, andere ja, ja, blokjes. Ja, dat vond ja. ook echt uur mee zitten aanklooien. Want dat ja. vond ik wel leuk. Maar goed, dat weer want... aanklooien, daar moet je dan wel dan moet je die inzet ja. voor hebben. Dat doorzettingsvermogen. En het lijkt me ook als ouders en leerkrachten best lastig hoe je, hoe je daar dan mee omgaat. En hoe je je kind wel gemotiveerd krijgt. We hebben straks nog een uur na één uur. Want Tel Koendring blijft hier zitten om uh, nou ja, uw, uh, vragen, uw vragen te beantwoorden. En uh, uw ervaringen misschien als u die heeft uh, met u samen uit te wisselen. Dus u kunt nu bellen. 0800 1121. 0800 1121 voor al uw vragen na 1 uur. Dan zijn wij er namelijk weer met het tweede deel van Casaluna. Samen dus dan met Del Koendrink die dat boek De Zeven Uitdagingen heeft geschreven. Dan gaan wij in de tussentijd even een klein kopje thee. Tot zo, na 1 uur. Ik ik, ik. ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. NCRV. Het Bureau, hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 3, aflevering 2, 1973. <totstuken> Is het nou maandag? Moet je dan niet naar je werk? Nee, want het is nieuwjaarsdag. Oh ja. Dus gisteren was het oudjaar. Ja. Heb ik jullie dan wel gelukkig nieuwjaar gewenst? Ja hoor, dat is allemaal gebeurd. Oh. Gelukkig maar. Ja, dat zit wel goed. er? Ik kom je toch maar even een zoen geven. Dank u wel. Als je oud wordt, dan weet je het allemaal niet meer zo goed. Dat valt best mee, hoor. Het zijn mijn harses. De rest gaat nog wel. Uw harses gaan ook nog best. Ze worden alleen een beetje langzamer. Net als u. Ja, lach er maar om. Maar je zit er nog mee, met zo'n moeder. Zoekt u? Ik zoek mijn spoorkaartje. U hebt geen spoorkaartje. Dat komt pas als u weer teruggaat. Oh nee. Hoe kan een mens toch zo dom zijn? Niks hoor. Waar is het kind nou? Het kind is in de keuken. Oh, ja. Wat komt u doen? Ik kom eens kijken of ik helpen kan. Nee, u kunt niet helpen. Ik Kom zo. Gaat u maar vast naar binnen. Ha, die Jansen. Ha, die Pietersen. Ben jij alweer terug? Ja, ik ben alweer. Gelukkig. Aan het zoeken. Het dochtertje van mijn lichtje zit nu op een school, daar leren ze helemaal geen jaartallen meer. Ze zeggen dat dat je geheugen maar onnodig had ik nou nog nooit eerder van gehoord. Tuurlijk belast dat je geheugen. Allemaal ruimte die je beter ergens anders voor kunt gebruiken. Ik heb anders voor mijn examen nog alle jaartallen uit mijn hoofd moeten leren. Daar zult u dan nog wel last mee krijgen. Onzin. Het eerste wat kinderen moeten leren zijn jaartallen. En de tafels van vermenigvuldiging. Ja, maar vroeger had je van die fanatici die leren kinderen alleen maar jaartallen. Dat is weer het andere uiterste. Dat zijn de beste. Hoe meer, hoe beter. Dat heb ik nou ook altijd gevonden. Zulke onderwijzers worden wel zeldzaam. Ik zal er blij zijn als mijn kinderen straks weten wanneer de slag bij Nieuwpoort was. 1600, slag bij Nieuwpoort. Dan moet je een andere school nemen. Die moet je dan wel weten te vinden. Het is van zoeken. Maar de vraag is wel waar je de grens moet trekken. Als je alleen al denkt aan al die vorstenhuizen. Als jongen heb ik nog alle vorstenhuizen uit mijn hoofd geleerd. En ik heb daar veel plezier van gehad. De vorstenhuizen zijn de ruggengraat van de geschiedenis. Wie niet weet wanneer Lodewijk de 15e gestorven is, stuur ik meteen weer weg. 1296. Dat was Floris de vijfde. Oh, was dat Floris de vijfde? U bent gezakt, meneer Goud. Heb je even tijd? geloof het ook. Waarvoor? Personeelsbeleid. Kom maar mee. Meneer Wichbold, wilt u die radio wat zachter zetten... dat die buiten uw ruimte niet te horen is? We zijn hier niet in de Jordaan. Waarmee wij dan weer even een soort geclasseerd zijn. Ga zitten. Wat, sorry, heb ik niks mee te maken. Ja? Uh, twee dingen. Uh, Sien de Nooier is geslaagd voor haar MO Nederlands. Ze is hier nu anderhalf jaar. Mm. Ze is ingewerkt. Ze is goed ik wil haar nu op onderzoek zetten en in rang verhogen. Wat voor onderzoek? Voor de Europese Atlas, de verspreiding van spijsvetten. Welke rang? Schaal 89. Ze heeft nu 32. Dat lukt nooit. Er zitten twee schalen tussen. We mij betreft kan het in drie jaar. Schaal 31, 31, aantal periodieke punten, machiniteit, 89... <truimertijd>. Daar zul je minstens zes jaar voor moeten uittrekken. Dat kan niet. Ze is nu begonnen aan haar doctoraatstudie. Over vier jaar moet ze naar 112. Ik zal het voor je aanvragen, maar verwacht er niks van. Verder? De vacature Veldhoven. Ja? Die hebben we dus omgezet in twee administratieve krachten. Ja? Op de eerste advertentie zijn vijf brieven gekomen. En? Daar is een broer van Manda Kraai bij... Ja. Als hij net zo goed is als zijn zusje, dan zal de keus niet moeilijk zijn. Heeft hij soms ook gesolliciteerd omdat hij hier gewoond heeft? God mag het weten. Hoe groot is dat gezin kraai eigenlijk? Ik geloof dat dit alles is. Goed, we brengen hem hier als hij komt. Ik wil hem wel zien. Jij bent er toch bij, bij die gesprekken? Daar hebben we het nog niet over gehad. Ik wil dat jij er in ieder geval bij bent. En de tweede vacature? Daar wilde ik een half jaar mee wachten. Eén tegelijk is genoeg. En wie is dan die man met die baard die ik daar tegenwoordig zie rondlopen? Dat is Matse. Nee, hey, Matse ken ik wel. Een man met een Tolstoi-baard. Oh, oh Tromp, Dat is een studentassistent. Hoe? Ha tromp Waarom is die niet aan mij voorgesteld? Is die niet aan jou voorgesteld? Ik wil dat iedereen aan mij wordt voorgesteld. Ook studentassistent. Ik wil hier geen mensen tegen het lijf lopen die ik niet ken. Natuurlijk. Ik heb er geen bezwaar tegen dat je met het aanstellen van die tweede administratieve kracht... een half jaar wacht, maar nu moet die wel bij jou geplaatst worden... Vier administratieve krachten op twee wetenschappelijke ambtenaren vind ik genoeg. Was dat het? Dat was het. Freek, ja. volgens Balk is Halbe niet aan hem voorgesteld. Dat ligt die. Dan zal ik het alweer vergeten zijn. Nee, ik neem dit werkelijk heel hoog op. Dat begrijp ik, dat zou ik ook doen. Zeg het dan maar. Ik kijk wel uit. Hoe gaat het nu met halben? Dat kan je beter zelf vragen. Waar werkt hij aan? Aan systemen. Goed. Ga jij nog een keer met meneer Balk? Of moet ik dat doen? Ik zal het wel doen. Alk wil dat wij de andere helft van de vacature Veldhoven nemen. Dan komt er nog iemand bij. Ja, maar zoals wij het nu zit, kunnen we die ook best gebruiken. Ben je er dan wel zeker van dat de afdeling Muziekarchief daar geen bezwaar tegen heeft? Ik had eerder ook dat het een opluchting voor ze was. In ieder geval voor Freek. Daar zou ik me dan toch eerst nog maar eens goed van vergewissen. Wat vinden jullie? Kan een man van een andere man zeggen dat hij lieftallig is? Nee. Het ligt eraan wat voor man het is. Ik geloof niet dat je dat kunt zeggen. Dan kun je zeggen van een vrouw of van een kind. Dat dacht ik nou ook. Ik heb me ervan vergewist. En ook niet van een jongen. Alleen als het een kind is. Maar niet als het een jongen is. Nee. Maar hebben wij er ook werk voor? Werk genoeg. Maar wij moeten zo iemand wel weer opleiden. Dus je kunt ook niet van een man zeggen dat hij lief is? Een vrouw kan dat wel zeggen. Ja, natuurlijk. Een vrouw. Een man kan van een vrouw zeggen dat ze lief is en een vrouw van een man. Dit zijn meneer Elshout. Meneer Matzer. Daar komt u bij te werken als u wordt aangenomen. Elshout. Matzer. Aangenomen. Gaat u zitten. U bent de broer van Manda? Inderdaad. J. Kraai. Inderdaad. U hebt gesolliciteerd. Mm -hmm. Inderdaad. Ik bedoel, omdat. Om het, het lijkt me wel een geschikte baan. Ja. Manda gaf in de tijd als reden dat ze hier gewoond heeft. Hebt u dat ook? Uh, inderdaad. <lacht> Ik bedoel. Is dat ook voor u een reden? Ik zou het niet weten. Ik, ik denk niet zozeer. U wilt gewoon een andere baan? Inderdaad. Wat zoekt u in deze baan dat u in uw huidige mist? U werkt bij de telefoongids. Hm? Inderdaad. Als corrector? Inderdaad. Dat vindt u te saai? In ieder geval verwacht u dat het hier niet saai zal zijn? Uh, niet zozeer, nee. Jij, ja, misschien kun jij hem vertellen wat hij hier zo zou moeten doen? Dat wil ik wel doen. U bent dus corrector. Inderdaad. Maar u kunt ook typen? Inderdaad. Ik zie hier inderdaad dat u het diploma Schoevers hebt. Wat u hier zult moeten doen, is de systemen bijhouden. We hebben hier een aantal systemen en daar is nogal wat werk aan. En verder moet ik iemand hebben die afspraken voor me maakt... en de correspondentie met mijn zegslieden verzorgt. Kunt u brieven schrijven? Ik, uh, dat is geen bezwaar. Dat hebt u ook geleerd bij Schoevers. Inderdaad, dat was het. En jij, Frik, heb jij nog iets te vragen? Ik heb niets te vragen. Goed, dan hoort u zo snel mogelijk van ons. Uh, en? Ik weet niet wat jullie ervan, ervan denken. maar. van die man zou ik gek worden. Ik denk dat ik hem wel kan gebruiken. Het lijkt me in ieder geval geen man die zich voor eenvoudig werk te goed zal voelen.